Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. De Turkse geestelijke Gulen heeft opnieuw ontkend dat hij iets te maken had met de mislukte staatsgreep in Turkije. Hij dringt er bij de VS op aan om hem niet uit te leveren als Turkije daar een verzoek voor indient. Het is onduidelijk of de Turken dat inmiddels hebben gedaan. De VS heeft vandaag wel een dossier van de regering in Ankara over Gulen ontvangen. De Volkswagen-top heeft geprobeerd om het schandaal met de schumelsoftware in dieselauto's verborgen te houden. Ook de vorig jaar opgestapte topman Winterkorn wist ervan, zegt het Amerikaanse openbaar ministerie. Volkswagen zelf heeft tot nu toe steeds gezegd dat de top niet op de hoogte was van de fraude. Maar uit interne mails van topman Winterkorn zou het tegenovergestelde blijken. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn veel meer lopers uitgevallen dan vorig jaar... Zo'n 1200 deelnemers zijn gestopt. En vorig jaar waren dat er bijna de helft minder. Vanmiddag besloot de organisatie om in verband met de hitte... de lopers een half uur extra te geven om binnen te komen. Onderweg was een bus neergezet met airconditioning... en er waren extra watertappunten. Omdat het morgen nog warmer wordt, heeft de organisatie besloten... om de 30 en 40 kilometer een half uur eerder te laten starten. Vanmiddag zijn 141 lopers en toeschouwers bevangen door de hitte... Sommigen hadden genoeg aan een bekertje water, maar bijna honderd mensen hadden medische hulp nodig. De PvdA wil opheldering van minister van der Steur over een asielzoeker die in elkaar is geslagen door een burgerwachtbeweging. De groep Soldiers of Odin schrijft op Facebook dat die zondag in Groningen een criminele asielzoeker heeft overgedragen aan de politie, omdat de man vrouwen zou hebben lastiggevallen. De politie vond op de plek van de melding een man die in elkaar was geslagen. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het 29 tot lokaal 34 graden. In de middag ontstaan wel wolken en onweersbuien. Na morgen daalt de temperatuur, maar blijft het wel zomers warm. Dit was het en Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 In my life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 You feel so numb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 te doy mi amor, bailamos hasta la een hasta que duelan los pies, beetje si te vas, yo también ik si me das, yo también te doy mi amor, bailamos ik la een hasta que duelan los pies, te meegebracht, el corazón, y conmigo te duelen los pies, con meegebracht, te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, solo con un beso.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 Ik heb het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 From red, you're from white. Perfect stranger. Time to move